See you. Ja dames en heren, zonder tussen 3 over 12. Happy New Year. op de achtergrond. En zo is het er mooi in het zingen. Hallo, happy new year. Ik wens iedereen de beste wensen voor 2010. Dat een mooie radiojaar mag gaan worden. Happy New Year! Jeort Mwah. Gelukkig Nieuwjaar schat Hey Jeroen Dames en heren hier in de studio Mag ik even jullie aandacht hebben alsjeblieft Ik wil een keihard Happy New Year horen van iedereen En voor de luisteraars van CWM Zandwoord. Oh. Happy New Year 7 over 12 in 2002. Nog 365 dagen te gaan. Ik wens iedereen een hartelijk 2010. Charlotte, beste winzen. Jaap Kerkman, beste winsen. Hans Vader komt zijn vuurwerkpakket te behalen. Ook beste winzen Hans. Gefeliciteerd met je vuurwerkpakket. Je hebt nog twee uur om het af te steken. Paul en Sandra natuurlijk ook. De beste winzen. Het is hartstikke gezellig geweest hier in de studio vanavond, vanaf 6 uur tot 9 uur hebben Rob Harms en Daniel Livers de honneurs waargenomen met een mooie muziek. jaaroverzicht hebben we gehad van 2009, twaalf maanden hebben we gedaan. Maar we gaan niet zomaar een jaar uit en helemaal niet zomaar een nieuw jaar in, want dat doen we natuurlijk met veel mooie muziek. Yes. dan ga ik even terug in mijn kindertijd. Bob de Bauer, ja die mag ook wel komen. Okay. Mambo nummer 5. One, two, three, four, five Everybody's outside, so come on, let's ride To the builder's yard, around the corner The gang's all here, and it's time for us to do what we wanna There's a house with a roof that leaks It's an urgent job, and it could take us weeks There's dizzy, lofty, and rolly A little bit of timber and a soul Jump up and down and move it all around. Mix it up to the sound. Dig a hole in the ground. Take one step left and one step right. And one to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it right. A little bit of timber and a all. A little bit of fixing, that's for sure. Want het vuurwerk in de heel zon, wordt de lucht in gaat Heel veel geld weer weggegooid, woord, zo noem ik het maar. Oh, nou, nee, ik heb het zelf ook gedaan, dus het scheelt. Wordt de studio steeds drukker. José en Wat zijn er ook ondertussen aanwezig. Maar er kan geen één nummer missen. Op Nieuwjaarsdag. Als een nummer van YouTube. Nieuwjaarsdag. Nogmaals, kijk uit met je vingertjes hier zo. Hé hey, blijf van mijn champagne af. José, dit is van mij. Kijk uit met je vingertjes met het vuurwerk. Want ik zie hele mooie dingen. Maar kijk gewoon lekker naar de skyline, naar de luchten van Zandvoort. Of hier zelf af te steken is veel veiliger. En dan zie je een heel mooi spul. toe hoor je bij mijn New Year's Day. Toen New Year's Day hoor je, ja, oh, er zit een, oh, Joyce ga door hmm. Daar Er slikt graag een drankje als <laughs> Ze ziet mij helemaal een fantastisch heerlijk Ik het wordt het al een vuur met de lucht gaat hier in de zand voor ze Ook hier voor de deur gaat het goed te keer. Je bent niet zo veel gewend hè Mo, zeker? Nee <laughs> Ga je Mo? Hoi je uh, YouTube New Year's Day Ik zag ook al zo ik in de met de lucht in gaan, nou geweldig om te zien Ik vind het een zicht altijd maar ik zit natuurlijk niet hier alleen in de studio. Is het zo? Hey. Joyce Roy, ja. Daan, uh, uh, Albert Jan, Marisse, <laughs> Jacques. Uh, moet ik even Charlotte. doorgaan? Charlotte, uh, Kees, Klaas, Din, Brenda. Brenda, oh. Brinda. Pieter, Pieter jou Pieter Joustra, was <laughs> ook, natuurlijk. Dit kan niet ontbreken. Nou. Yvonne. Yvonne Jaap kerkman. Nel kerkman, man. Nee, maar in ieder geval even om het alles serieus op een rijtje te houden. Daniel Wout, denk ik. Nou nee, ja, ik... Nee, niet Daniel Wout, denk ik. Nee, ik wil gewoon dat iedereen die een microfoon voor zijn neus heeft. Ja. Behalve de DJ zelf natuurlijk. Even een mooie nieuwjaarsgoed gaat geven. En ik begin bij Daniel. Oh, is dat zo? Ja. Nou, ik vind, vind, dat, ik wel. Ik vind dat George mag eerst. Uh, nee, Daniel belangrijk. eerst. Ja. Nee, Ga nee, zo, nee, klokje nee. rond. Nou, vooruit. Ik wil uh, iedereen een uh, heel gelukkig en uh, gezond 2010 mensen. En uh, ja, voor mij uh, een beetje meer, denk ik. Uh, Hoezo, voor jou meer? Ja, voor de afgelopen jaren wat ik uh, geda gedaan is en gebeurd is. is ja, eigenlijk... dat is sowieso waar. In, uh, je, hebt een, je hebt een moeilijke tijd achter de rug. Ja, dat weet ik. Ja. Maar ik, ik, ik ga ook een moeilijke tijd, achter Nu, nu beginnen weer weer. Nou, je hebt een, een mooi huisje voor jezelf. En, uh... Ja, maar dat komt allemaal goed. Ja, super. Tuurlijk. Dat, dat, wow. dat komt allemaal goed. Roy. Hoi. Ja, als eerste, Mo, wil ik uh, iedereen bedanken uh, eigenlijk uh, voor deze mooie uitzendingen. Rob Daan, in ieder geval die achter de microfoon hebben gezeten vandaag. Rob de feestcommissie Daan door. en door. degene die achter de microfoon Nou, en Mo, jij ja, natuurlijk. Bedankt. En uh, Pascal en Joyce. En, uh, wie dan, de De feest rest, uh, feestcommissie, de feestcommissie uh, van het oude en Nieuwe vanavond. Uh, het is super dat het uh, dit jaar weer uh, mogelijk uh, is gemaakt. En toestemming is gekomen uh, uh, vanuit het uh, bestuur. Ja. En uh, verder uh, gaat mijn telefoon af uh, Mijn moeder moeder nee, waarschijnlijk. Uh, ik ben even live op de radio mama. <laughs> um, en verder uh, wil ik ja, alle luisteraars van CFM, um, nou eigenlijk heel zand wordt natuurlijk een, uh, fijne kerst, een fijne kerst, of fijne kerst. Dat is al <wel> geweest. <laughs> een ik geef, mooi 2010 niet uh, wensen, ja. het, want het, uh, het 2009 was mooi, maar ik denk dat 2010 nog mooier wordt voor iedereen. En ook heel gezond hè, wat jij al zei. Ja, absoluut. Maar wat ben jij verder van plan in 2010? Want je hebt tegenwoordig... Uh, La Roy On Air is veranderd naar Entertainment For You. Ja, daar gaat heel veel moois in 2010 wat gaan we krijgen? E even tussendoor over Sjak entertainment... Jongmans, ons programmaleiding van ZFM wordt mag aangekomen. u de beste winzen winzen? Dank u, wel. Dank u wel. Nou, wat er gaat... We doen het zo direct even privé, even baat uitzending om. <laughs> maar nu even op de On Air. Nee, nou, wat, er, wat er gaat gebeuren, Er komt een heel nieuw uh, concept. We hebben in ieder geval heel veel bekende Nederlanders. Uh, ik kan vertellen in januari hebben we Do. We hebben... Uh, Nick van der Huls. Ja, die hebben we. Oeh. We hebben René Schuurmans. Die heb toen in Nuf gesproken. Dat is een mooie vrouw. <laughs> en we hebben René Schuurmans. We hebben okay. Ellen Clark in de house gewoon. Dus er gaat heel veel moois in 2009 met de Entertainment Tien. for You elke zaterdag gebeuren. Tien. 2010 ja, 10. 2010 is sorry. makkelijker. 10. 10. 10. 10. En dan gaan we verder naar het volgende persoonje bij de microfoon. Joyce Vossenhout. Moet ik zeggen Joyce Meister. Mag ook. Mag allebei. Joyce is makkelijk. Jij mag bij Joyce vastenhouden. Vertel, wat, ga jij in, uh, wat wil jij iedereen in 2010 wensen en wat ga jij in 2010 doen? Ik wil iedereen vooral heel veel warmte wensen. En heel veel geluk en heel veel samen zijn met dierbaren en vrienden en familie. En nou iets persoonlijks? En, uh, ja, dat is wel wat ik iedereen wens. En uh, persoonlijk wens ik uh, ja, gewoon dat het... Uh, ...verder gaat zoals het nu gaat. En uh, met de nieuwe band... ...en uh, met mijn nieuwe band, Joyce Meisterband... De ...meisterband eigenlijk. Ja, want daar hoorden we net al wat over uh, op de radio volgens mij. Ja. heb ik een nummer van gedraaid. is ja. why the lady is a tramp. Ja. Hartstikke goed. Ik, ik, ik verwacht de singles hier binnenkort wel, denk ik zo. Ja, want onze eerste single is bijna uit. Of, tenminste, bijna af. Bijna okay. af. We gaan hem sowieso wel... Uh, wil opnemen binnenkort. Hij heet The Girls of the Ocean. Okay. En het gaat eigenlijk over um, alles wat eigenlijk nog mooi is in het leven... waarvan eigenlijk iedereen kan genieten, weet je... Uh, de krullen van de zee en uh, zo nog wel meer, maar dat komt, komt iedereen nog wel te horen. Ah, uh, super. En uh, 14 februari staan we dan ook in uh, Café 4. Oké, okay, op Valentijnsdag. Op Valentijnsdag. Oh, oh, oh, zondag, niks. Uh, en uh, als je vrijgezel bent, krijg je een bandje. Als je een one-night stand wil, krijg je een bandje. Ben je bezet, krijg je ook een bandje. Even dus we gaan het even wil. leuk aanpakken. Dan uh, moet je zelf <laughs> een bandje maken. <laughs> dus nee, dus, uh, nee ik joist. wens iedereen nogmaals heel veel gezondheid en geluk en samen zijn, want dat is echt een het ...belangrijkste wat er is. En dan gaan we naar de volgende microfoon toe. Want we hebben nogal wat microfoons in de studio. Jacques Jongmans. Mag ik even een sigaretten maken? Ja, tuurlijk mag jij even je sigaretten maken. Niet op programma Microfoon 3 is uh, voor u. Nou, alle luisteraars... ...en alle medewerkers van CFM natuurlijk... Uh, ...de beste wensen voor 2010... Lekker ja. afgezaagd. Ja, dat heeft iedereen, al, Echt, dat heeft iedereen al gezegd, maar ja, ik moet het ook nog een keertje zeggen. Dat wat ben jij, jij hebt 2010, 2010, wat voor jaar gaat het voor jou persoonlijk worden en voor jou als programmeleiding worden? Persoonlijk wordt het een goed jaar. Ga je oh. niet meer door een trap heen zakken waardoor je last uh, Ik je ga knieën, niet meer door een trap heen zakken, ga je niet, ik ga niet door meer door je hond eronder uitgehaald worden waardoor je een hersenschudding <laughs> hebt en gekneusd hebt? ja. Wat gaat 2010 dan nou voor jou worden? 2010 wordt een, uh, wordt een lekker jaar. Ik heb nu uh, als programmaleider een jaartje rondgekeken hier. En uh, wat beslissingen genomen. En dat uh, gaan we het komend jaar uh, lekker doordoen. Ik zit vol met plannen. Er komen nieuwe programma's. Oké. Okay. Nieuwe uh, medewerkers. Ik, ik draaide net Libbers en Jansen met je Wint en Eikel. Uh, heb je nog enigszins idee dat ik uh, dit jaar weer op de radio mag komen of niet? Dat je dit jaar weer... Op de radio mag komen Jij, je zit ja, toch ja. op de radio Ja nu op dit moment Maar hier ja. we weer Je hebt toch uh, muziekboulevard Ja, maar Of ben je aan het solliciteren Nou ja, kijk Afgelopen zaterdag <laughs> het laatste muziekboulevard van het jaar Zei ik van ik. We hebben een nieuw bestuurder Gaat vanaf 1 januari Helemaal volledig in operationele gang Dus ik hoop dat ik weer Volgend jaar terug mag komen op de radio Ja, wat mij betreft wel Kijk, juist Dat is het, dat is het woord op wit Wordt opgenomen Ja Oh ja, Heerlijk. Dat, ja, is jammer. ja dat is jammer <laughs> Nee, maar zonder flauwekul. We zijn op de goede weg. Er zijn een aantal dingen aangepast. We gaan nog veel meer aanpassen. En uh, het wordt een lekker jaar. Dan gaan we gaan nog stevig neerzetten. Staan er grote dingen in het uh, vooruitzicht voor uh, 2010? Ja. Zoals? Of we er niet verklappen? Dat zeg ik nog niet. 9 februari, wat betekent dat voor jou? Uh, 20 jaar CFM. Hè? Wat betekent dat voor jou? 20 jaar in de samenleving. Wat betekent dat voor jou? En voor mij betekent het verder dat... Uh, Bewezen is dat CFM een bestaansrecht heeft in deze gemeenschap. En dat we dat verder moeten uitbouwen. Kijk, heel goed. Hé, hey, dit vind ik allemaal mooie woorden zo in het nieuwjaar. jaar. 1 januari 2010, 364 dagen nog te gaan. Word er niet goed van. Zo ja, veel mooie woorden. Ik ga bijna misselijk worden voor ja. de zoetstappen verhaal. Hier. Heerlijk. <laughs> en voor de rest gaan we een hoop lol maken voor de radio. Hè? Een hoop lol. Wat, wat betekent 2010 voor jou in Disco's Radio? Gewoon doorgaan zoals we bezig zijn. Dus het is een uh, zender die uh, op het internet uh, klassieke muziek en jazz uitzendt. Oké. Okay, ja. Zonder commentaar en één keer in de week een live programma. En uh, misschien wel een, uh, ja, een verdere samenwerking tussen CfM en Dutch Coast op uh, bepaalde gebieden. Nou, ga even spannen voor Dutch Coast Radio. Waar kunnen we dat luisteren? www.dutchcoastradio.nl of .com. Kijk, heel goed. Ik wens jullie veel plezier vanavond. Dat gaat lukken. Ik ga aan het werk. Ja. Heel goed. Hey, dames en heren, ik uh, wens jullie een hele fijne 2010. Daarmee sluit ik af van de oudjaars- en nieuwjaarsuitzending ja, hier op leuk. CFM Zandvoort. Het was heel Dat leuk. gaan we doen met All-Star Smash Mouth. Ik wens iedereen veel plezier en voorzichtigheid met het vuurwerk. Aankomende zaterdag tussen 12 en 2 zullen u mij weer horen thuis op Muziek Boulevard. En daarna tussen 2 en 5 Zandvoort op zaterdag met Rob Harms en Daniel Leverts nee, en Albert-Jan Vos. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, en van Joyce Meijs wil wel meer. Dit is Misma voor jou. Het laatste nieuwe bedrijf voor jou in dit. oude jou wou ik zeggen. Nee, het eerste nieuwe bedrijf voor jou Nieuwjaar. Tot van de week. Awe.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 Ogen als je als je zingt jongen, ik ben nog nerveuze toen ik aan kijken. Hij is zo knap hè. <laughs> Hij zegt echt een lekker ding. Maurice Mulder. Ik wens jullie nog een hele fijne nacht en tot volgende week. Say that I'd rather stay awake when I'm asleep because my dreams are bursting at the seams. Het ritme van Sanford sees.